een klein beetje van slag. Dus ik ga gewoon vrolijk verder. We hebben uh, nog veel meer mooie muziek. Daar, daar zo ik meer van. Maar eerst een klein uh, persbericht. Uh, op, vandaag, op 31 maart, is er live jazz in Hillegom in hotelrestaurant Villa Flora. Daar treedt vanmiddag op Colette Wikkenhagen met het jazz-trio van de pianist Kees Diepenveen, Hans Brouwer, op Contrabass en Drums, Rob Jansen. Colette Wikkenhagen, een uh, Expressieve jazzzangeres met een warm geluid waarin zij een breed repertoire bestrijkt. Dus mocht u zin hebben in live muziek kunt u vanmiddag terecht in Hillegom in Villa Flora. Ik ga verder met Michel Legrand. Zoals u misschien weet is hij onlangs overleden en Michel Legrand was natuurlijk een groot componist vooral van filmmuziek maar heeft ook jazzmuziek uitgebracht. In 1968 heeft hij met Shelly Mann een album uitgebracht dat heet The Hole. En daar staan een aantal prachtige nummers op. Waaronder A Time For Love, Michel Legrand op piano, Ray Brown op bas en Shelly Mann op drums. Michel Legrand. En het was natuurlijk een live opname. Dat was ik even vergeten te vertellen. Ik ga verder met Art Pepper. Art Pepper heeft in 1957 een heel succesvol jaar gehad. Hij heeft uh, hele goede albums opgenomen. Zoals het Modern Art Album. Art Pepper meets the Rhythm Section. En The Art of Pepper. Hij heeft natuurlijk een hele wisselende carrière gehad. Uh, met hoogtepunten en dieptepunten. En... Van dat jaar zijn een aantal live-opnames in een uh, cd gebundeld. Die cd die heet Everything Happens To Me. En daarop staan een aantal bijzondere nummers. Art Pepper is natuurlijk een uh, saxofonist... maar hij heeft ook op klarinet een aantal uh, nummers opgenomen. En een daarvan dat heette St. Louis Blues. Die ga ik zo draaien. En daarna ga ik Stormy Weather draaien... waar Pam Russell uh, op mee zingt. Art Pepper, het album heet Everything Happens To Me. Het zijn live-opnames uit 1957... Eerst St. Louis Blues en daarna stormy weather. Art Pepper met Stormy Weather en natuurlijk Pam Russell als uh, zangeres. Ik ga verder met een, uh, ook een bijzonder album van Les McCann en Eddie Harris. Het komt uit um, 1969. Het is opgenomen in uh, Montreux op het Jazz Festival. Het album heet Swiss Movement. En naast Les McKen op uh, piano, Eddie Harris natuurlijk op sax. Benny Bailey op trompet, Joel Dorn op piano... Leroy Finnegar op Badge en Donald Dean op drums. De Gaat u luisteren naar Compared to what? That is hanging up the goddamn nation Looks like we always end up Children are killing frogs. Poor dumb rednecks rolling low. Tired old ladies kissing dogs. I hate the human love.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 Sleeping not, trying to duck the wrath of God. Preachers filling us with fright. They all trying to teach us what they think is right. They really got to be some. be and uh, where's that uh, honey uh, where's my god and uh, where's my money unreal values a crass distortion unwed mothers need abortion. kind of brings to my Les McCann en Eddie Harris live in Montreux in 1969. Het album heet The Swiss Movement. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is ook een live nummer. Het is opgenomen in Ronnie Scott's in uh, Engeland, Londen in 1962. Het is van de Tubby Hayes Quintet. Het album heet Late Spot at Scott. En naast Tubby Hayes op sopraansax en tenorsax, Freddie Logan op bas, Ellen Genley op drums, Jimmy Duchar op trompet en Gordon Beck op piano. Het nummer heet The Sausage Scraper. To uh, conclude the first set this evening with an original composition which I've written for the group and it's entitled The Sausage Scraper. En we'll be back to play some more music for you later on in the evening. Thank you very much. The Tubby Hayes Quintet met de Sausage Scraper. Ga gaan verder een heel stuk terug in de tijd. Johnny Dodds. Johnny Dodds was een, um, een clarinetist. Hij had een grote uh, bekendheid in de jaren twintig. Hij heeft onder andere samengespeeld met Louis Armstrong op zijn... Uh, Klassieke Hot 5 en Hot 7 opnames. Maar hij heeft ook gespeeld met uh, de band van Kid Ory en King Oliver bijvoorbeeld. Hij heeft uh, meegedaan aan uh, King Oliver's Creole Jazz Band. Hij heeft uh, zelf een aantal uh, albums ook opgenomen als leider. En van een van deze albums gaan we draaien. De Perdido Street Blues van Johnny Dodds. Dots met de Perdido Street Blues. Ik ga verder met Duke Ellington. Zoals ik al eerder in uh, vorige uitzending heb gemeld, dit jaar is het 120 jaar geleden dat Duke Ellington was geboren. En daarom veel aandacht dit jaar voor Duke Ellington. In 1966 heeft hij een album opgenomen. Dat heette Jay Walker. Het is een uh, verzameling van uh, opnames. Van uh, uh, titels die hij niet eerder had opgenomen. In de periode 1965-1967. Hij had een enorme productie in die tijd en uh, ja, dat kon op dat moment niet allemaal worden uitgebracht. Het nummer wat ik heb uitgekozen is uh, The Shepherd en daarop uh, komt de trompet van Cootie Williams nadrukkelijk naar voren. The Shepherd van Duke Ellington. Ellington met de Shepherd en natuurlijk de mooie uh, indrukwekkende trompetklanken van Cootie Williams. Gaan we gaan weer een hele grote sprong in de tijd maken. We gaan naar Emily Claire Barlow. Van haar uh, debutalbum Tribute in 2001 ga ik een nummer draaien. Emily Claire Barlow is een Canadese zangeres uh, die al verschillende albums heeft opgenomen. En die onder andere zingt in het Engels, maar ook in het Frans en in het Portugees. Het was, sorry, het was niet haar eerste album-tribute... Uh, want haar eerste album was Sings, opgenomen in 1998. Maar gaat u luisteren naar Emily Clark Barlow met Twisted. I didn't listen to his jive I knew all along he was all wrong and I knew that he thought I was crazy but I'm not, oh no My analyst told me that I was right out of my head, he said I need treatment, I'm not that easily led, he said I was a type that was most inclined when I put up my head to be out of my mind and he thought I was nuts No more in or rants oh no They say as Child, I appeared a little bit wild with all my crazy ideas But I knew it was happening, I knew I was a genius What's so strange when you know that you're a wizard of three It's you instead, cause I, I've got a plan that's unique and new It proves that I'll have a last laugh on you just instead of one head, I got two And you know two heads are better than one Emily Clar barlow met Twisted van haar album Tribute uit 2001 ik ga verder met Rijn de Graaf. Rijn de Graafs quintet heeft een, um, een, uh, een afschets toernooi gepland... want Rijn de Graaf is inmiddels 76... en uh, hangt zijn piano aan de wilgen, zoals gezegd. Elk jaar heeft hij een toernooi door Nederland... en um, ik heb hem eind februari in de Hall gezien in Edam. En dat was een geweldige optreden, want zijn een trio daar... met Marius Beetzel, Bas en drummer Erik Ineke werd vergezeld door een aantal grote namen op als saxofonist. Waaronder Benjamin Herman, Tineke Posma en Maarten Hogerhuis. Het was een prachtig optreden. En uh, natuurlijk is Rein de Graaf ook een uh, geweldige pianist. Ik heb een nummer uitgekozen van zijn album uit 1979. Dat heet New York Jazz. En de titel van het nummer heet Opry Vaaf. De Graaf quintet van het album New York Jazz uit 1979. Ik ga verder met Robin Adel Anderson, een ster in wording, uh, eigenlijk via het internet. Ik werd op haar gewezen door mijn zoon, maar daar zou meer over. Robin Adel Anderson, geboren in uh, New York in 1989, met uh, Duits, Nederlands, Engels en Schotse voorouders. Zij heeft politicologie gestudeerd, Arabisch, heeft gewerkt voor een uh, vluchtelingencentrum in uh, Amerika. En is in de muziek terechtgekomen. Ze is samen gaan werken met Scott Bradley. En hij is mee gaan doen met de postmodern Jubox-band. Uh, en ze is een aantal uh, dingen voor zichzelf begonnen. En op dit moment maakt zij uh, vertolkingen van nummers. Uh, daarin kunnen mensen aan, uh, aan bijdragen en dan uh, krijgen ze een een uh, complete eigen opname gesigneerd en alles en nog noem het maar op en zo timmert ze aan de weg ze heeft een aantal nummers opgenomen mooie nummers, uh, waaronder jazznummers en daarvan ga ik eerst draaien Blue Skies Blue Skies Schrik is het alweer bijna 12 uur. En dat betekent dat, uh, uh, dat we aan het laatste nummer zijn toegekomen. En u luistert natuurlijk naar Robin Adele Anderson. En uh, mijn zoon Jorg die gaat het laatste nummer aankondigen. Loose yourself van Robin Adele Anderson.